Middernacht, het begin van zaterdag 21 april. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De onderhandelingen in het katshuis gaan de komende middag verder. Het is dan voor het eerst dat VVD, CDA en PVV... in het weekend over de bezuinigingen onderhandelen. Vorige week sloten de onderhandelaars een voorlopig akkoord. Dat is nu doorgerekend door het Centraal Planbureau. Uit die doorberekeningen wordt duidelijk wat de effecten van de bezuinigingen zijn... voor onder meer het begrotingstekort en de koopkracht. De ministers van Financiën van de G20-landen zijn overeengekomen dat de kas van het Internationaal Monetair Fonds wordt versterkt met 326 miljard euro. Dat betekent ruim een verdubbeling van de kas. Tot nu toe zat daar 288 miljard euro in. Details zijn nog niet bekendgemaakt. Wel benadrukt het IMF dat het geld niet is bedoeld voor een specifieke groep landen. De vulkaan Popocatépetl ten zuidoosten van mexico stad... spuwt sinds vanmorgen as. Ook komt de gloeiende magma steeds dichter bij de rand van de krater. Twee dagen geleden is het alarmniveau rond de vulkaan verhoogd. De omwonenden hoeven nog niet te worden geëvacueerd. De laatste grote uitbarsting van de Popocatépetl was in december 2000. Op een veiling in Chicago heeft een zeldzame dollarcent... 1 miljoen dollar opgebracht. Er zijn volgens het veilinghuis maar 14 van dergelijke munten bekend... De cent uit 1792 is van koper met in het midden een klein plukje zilver. Volgens het veilinghuis is de munt nooit in omloop geweest. Dezelfde munt werd voor het laatst in 1974 verkocht voor 105.000 dollar. De Nederlandse waterpolo-vrouwen mogen hun olympische titel... komende zomer in Londen niet verdedigen. In Triest verloren ze de beslissende kwalificatiewedstrijd... tegen Italië met 6-7. Italië is de regerend Europees kampioen... Oranje stond een groot deel van de wedstrijd voor... maar op het laatst namen de Italiaanse vrouwen de controle over. Het weer eerst nog droog, later vannacht steeds meer buien. minimaal rond 4 graden. Overdag afwisselend buien en opklaringen. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, er is de laatste tijd relatief veel aandacht voor maaltijden in de zorg. Daar is nog wel wat aan te verbeteren. En daarom zijn zowel lokaal als landelijk initiatieven ontstaan om er ook echt iets aan te doen. Afgelopen woensdag werd bekend welke zorginstellingen de finale gehaald hebben in de landelijke strijd om het beste menu van de zorg. En in Den Haag zijn eerder deze maand gouden, zilveren en bronzen bordjes aan verzorgingstehuizen uh, gegeven. En dat zijn dan verzorgingstehuizen waar je behoorlijk lekker of zelfs heerlijk kunt eten. Te gast in Casa Luna vannacht een man die bij beide initiatieven betrokken is. Betrokken moet ik zeggen. Hij is topkok. Heeft in sterrenrestaurants gewerkt, maar is voor, uh, voor zichzelf begonnen als culinair ondernemer. Heeft tv-programma's gepresenteerd. Presenteert sinds drie weken een radioprogramma. Uh, heeft boeken geschreven, zelfs gedichten. Heeft uh, smaaklessen gegeven, doet dat nog steeds. Is de uitvinder van de Happy Drinks. Uh, ja, wat is het nog meer? Uh, uh, oh ja, allerlei bijzondere creaties heeft hij gemaakt. Zoals dropsoep, chocoladestampot, carpaccio van frikandellen... zuurkoolijs, gamba's met vanillefla, ertensoep met marsepein... en ook heerlijk, denk ik, mosterd, sambalijs. Pierre wint. Ja, Welkom. Ja, als Goeien ik zo'n lijst heb, dan denk ik van nou, nou, heel veel. Wat een druk baasje. Ja, denk druk baasje. Ik heb dat allemaal voor elkaar gekregen. Maar <laughs> ik ben nu ook, ook nu weer aan uh, een en ander idee komt eruit. En je probeert die idee natuurlijk niet alleen maar idee te laten maken, maar ook werkelijk te laten slagen. En ja, ik ben soms drie jaar van tevoren, voor het überhaupt uh, het voetlicht betreed, ben ik al met zo'n idee bezig. Ja. En ik lanceer het alleen maar als ik denk van, hé, hey, dit gaat het worden. En dat is ook altijd zo? Uh, nou, in 90% van de gevallen wel. Omdat ze, zeg maar, anders, anders, anders, anders, er zijn ook heel veel ideeën die het gewoon niet gered hebben... maar dat weet niemand. Nee, die hou je lekker stiekem voor je. Ja. Hey, even even naar, die, uh, naar die initiatieven in de zorg. Uh, jij bent daarbij betrokken, hè? Bij, uh, in Den Haag met die bordjes. Die gouden ja. bordjes, zilveren en bronzen bordjes. En... En ook dat, uh, dat andere initiatief? Helemaal met die gouden bordjes is gewoon een mooi verhaal. Dat is echt kikken. Die, die, die wethouder Karsten Klein, die, die was twee jaar geleden, volgens mij, toen net die gemeenteverkiezingen waren. Hij was net gekozen. Ja. Ik zie hem gewoon, hij ziet mij gewoon bij de bibliotheek. In, uh, hij was gewoon een burger. En hij tikt me aan. Hij zegt: Ja, ik ben net wethouder. Hij zegt, hij zegt: Niet helemaal op mijn portefeuille, maar ik ben in die soort verzorghuizen geweest. En ik wil toch daar wat aan doen. Kan je mij daarbij helpen? Gewoon. Maar hoe kwam hij daarbij? Had of hij daar zijn... gegeten of zo? Ja, of oma volgens mij was het met zijn moeder of, ja. of met zijn oma. Was het, dus hij was dat toevallig. En hij zag dat zo. Hij zegt... Ik wil dit gewoon toch iets aan doen. Mooi, hè? een wethouder, een jonge, jonge, jonge gast is dat, wees wel. Ja. Met ambitie. En ik zeg: van, Nou, maakt mij niet uit. Bel me maar en ik kom langs. En we gaan mijn brainstormen. Toen kwam er dit uit. Had je dat zelf ook wel eens ondervonden? Was je wel eens in, in zorginstellingen geweest? Ook ja, bij... ja ik, nou, ik ben al echt tien jaar bezig, zeg maar, achter de schermen. om zeg maar een soort strijd te voeren om het te verbeteren. En ik merk wel dat de laatste paar jaar het steeds meer gaat lukken. Wat is er zo slecht aan dat eten dan? Nou, wat mij zo opvalt, dat valt mij al op, al tien jaar lang. dat er heel veel huizen zijn wat gewoon echt bar slecht is. Gewoon echt Ik ken veel die puree happen met een beetje jus erop. En, en wordt zonder glimlach geserveerd. Ja. En dan maar hopen dat je gewoon blijft overleven. Want het is echt erg. En er zit geen leven meer in het eten. Maar er zijn ook huizen, toen ook die het echt heel goed doen. Toen dacht ik bij mezelf toen al: hoe krijg je nou voor elkaar dat je, je toppers in de zorg, ja. he, in, nog in de minderheid, naar voren kan brengen? Want wat, wat, wat heeft gelukt dan in de jaren 80, was de horeca bijvoorbeeld, zo niet zo goed bekend. Nu zijn we de beste van de wereld bijna. Dat komt omdat die toppers trekken de minderen mee omhoog. Ja. He, als dat we sterke zaken in Nederland. Ja, en dat kan dus ook in de zorg? Ja, die tech, de, dat, dat fenomeen vind ik dus in de zorg. Uh, daar, daar is dus de gouden bords gebaseerd. Daar is die uh, menu van de zorg gebaseerd. Tot de toppers daar voren komen. En dan zien dus de wat mindere goden die zeggen... hé, hey, dat wil ik ook. Of het bestuur ziet dat. Dat wil ik ook. En wat nu in ons voordeel is... niet voordeel voor de burger... maar die bobos die waren altijd... en de bestuursleden, dat zijn de mensen die zeggen... Van nou, alles moet goedkoop. Ja. Maar wat gebeurt er nu met die crisis, et cetera, allemaal? De eigen bijdrage wordt steeds hoger. De mensen krijgen ook steeds meer macht de burger om te kiezen. Ja. He, want ze kunnen nu zeggen van nou, ik wil naar dat bejaardenhuis of dat bejaardenhuis. Dus, Dus We hebben dus nu een drukmiddel naar de bestuurders van wil je een slecht imago of een goed imago. Ja. En, en wanneer doen ze het goed? W uh, wat, wat, wat doen ze dan als ze het goed doen? Nou, ze doen het goed als het eten hopelijk uh, meer vers is dan nu. We zeggen minimaal 50%. Gisteren sprak ik een huis die nu voor elkaar 90% vers heeft. He, dat, is, dat is echt vers eten, dus ja. niet allemaal uit pakjes, et cetera. blikjes, doppelt. Ja, en blikjes, et cetera, maar 90 procent al. Dus, maar ik vind als je 50, 60 al hebt... Dat is wel goed. Dan ben je al goed bezig. En het moet de beleving zijn, het verhaal, de emotie. Bijvoorbeeld, gewoon als je aan, in, aan bed ligt, komen er nu wagens... er komen nu voedselassistenten die je bordje opmaken. En doe ik met een ah, glimlach. Ja. ja, joh. Die doen je krijgt aan... niet zo'n ding met zo'n deksel erop. Nee, op je... het wordt gewoon aan een kar aan tafel gedaan. Of en wat ook zo, veel huizen hebben nu. Uh, ook om. Uh, dus Voor de buurt hebben ze zeg maar een restaurant in het huis waar de bewoners in kunnen komen, ja. maar ze hebben er ook een deur ingezet tot de mensen uit de buurt daar ook kunnen eten. Ja. En daar is dus weer die gouden of zilveren bordjes voor, tot mensen kunnen weten. En dit systeem van de, kijk het menu van de zorg is landelijk, ja. maar die gouden bordjes is nog ja, uh, is nog haast. En dat moet landelijk worden, hè? We, ja, onze uh, doelstelling is landelijk. Maar wat? wat wat, wat, wat hier zo kik aan is dat we een gemeente mee hebben. Want je moet voorstellen... Ja, die is erbij gekomen, de wethouder. Ja, daarom. En je moet voorstellen, in elk officieel stuk waar dat huis wordt genoemd... wordt het gouden bordje achter die naam geplakt. Dus wat willen die bestuurders? Geen lodenbordje, want als het slecht is, krijg je een bordje. Maar dat is niet uitgereikt, toch? nog wel. Nee, maar er waren wel twee. De, de, de, dat is wel grappig. We hebben zeg maar, de uitgereikt, de bronzen. Er waren twee uh, huizen die eigenlijk lood hadden. Maar omdat we... Ja, je moet ook realist zijn. Ja. Je, je, je komt in oktober met dit uh, aan. En dan hebben ze maar een half jaar de tijd. Dus oké, okay, dat is misschien iets te hard. Want ja, zo, ze soort kunnen er nog aan werken nu. Maar volgend jaar gaan ze voor de bel. Nou, dat, ik kom ze persoonlijk brengen. <laughs> nee, dat e, er, e, want want dat, dat was allemaal geprakte troep. In, uh, ja, ja. Nou, nee, maar het is appelboek. niet alleen eten, maar ook wat, wat, wat, wat het gouden bordje is... is de hospitality. Ja. Want bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, hè, als je het hebt... dan kom je in een wachtkamer. Wat is nou zo moeilijk om daar een kopje koffie te krijgen? Ja dan ben je er al gelijk bij Of een kopje thee, weet je wel. En iemand met een gezellig gezicht. Hoeveel dokters komen niet aan je bed... met zo'n enorme schagrijnige rotkop. Kijk, dat is ook hospitality. Ja. Maar dan heb je ook... degene die het eten bezorgt. Als die niet... maar die, en die gaan het echt opscheppen bij je bed. Zeggen van nog een aardappeltje erbij. Ja, ja, ja, ja, ja precies wat je zegt. Of zo, of, of zo van... Uh, nou, wilt u wat, uh, misschien medium? Ga ik het even vragen. <laughs> oh, ja, of, dat... ja, of, of wilt u misschien van die twee menu's... Uh, een beetje ja. van dit, een beetje van dat. Of uh, kent u het niet, proeft u het eerst even. <laughs> je, bedoel, je kunt je eigen pannenkoek samenstellen. Nee, oh, dat, dat soort dingen. bijvoorbeeld bijvoorbeeld kijk naar bijvoorbeeld, Ik weet van het Hagen ziekenhuis. Die zijn nu aan het verbouwen. Ja. Ik heb het eindige nog niet gezien. Maar daar komt bijvoorbeeld in, uh, in de ziekenhuiskamer. Gewoon voor iedereen. Dus niet alleen die mensen veel geld hebben. maar Gewoon voor iedereen. Gewoon een bank. In plaats van een stoel. Dan kan je als visite gewoon in de bank zitten. Dus dat gaat echt de goede kant op. Dus omdat we altijd alleen maar slechte dingen over de zorg hebben. Bejaardhuis, ziekenhuis. Zoek ik ook naar de positieve dingen. Want vaak positieve. Positieve dingen ja. brengen anderen ook op positieve ideeën. En het beste menu van de zorg, daar was ook een jeugdinrichting bij. Hè? Ja, ja, ja de, de, die hebben helaas alleen... niet gewonnen. Maar die de... zijn dan in de voorrondens voor twee geworden. Maar die hadden dus staco's. En de finale is 10 mei. Daar kan iedereen heen komen. Dat is in Ede is dat, in Cinematicus is, is dat, et cetera. Ook daar weer om hoe meer mensen komen, hoe meer mensen wij kunnen bestuiven... met deze gedachten, ja. hoe beter het is. Want het is echt een missie dus. Ja, het is een missie, ja. ja, ja. Ik weet ook niet hoe ik hierbij betrokken raak steeds... maar het is een soort strijder in het, uh, in het vers noem ik mezelf. Haak me heel stilletjes. Want, want je, je bent bij beide bij initiatieven betrokken. Je hebt ja. dus veel van die menu's en gerechten voorbij zien komen. Is er iets waarvan je gedacht hebt, had ik dat zelf maar bedacht? Nou, in de, in de, in de, in de zorg nog niet. Maar ik heb, uh, ik, ik heb een, een paar keer gehad... en dan moet je je voorstellen, als ik dat merk... dan ben ik ziek bijna. Ja, als, als iemand ik heb, iets heeft ik, bedacht wat jij zegt. Zelf... Ik heb bijvoorbeeld drie, vier gerechten. Bijvoorbeeld één keer bij Kaspijkers, Dat was uh, al lang geleden. Want die man is nu natuurlijk... Uh, toen was de Nico Borges, was, was toen chef bij hem. Had hij een tomaat met, gevuld met marsapijn. Bij het hoofdgerecht. Was, ja. bij, bij, bij, als, als, als het ser. Was als het ser. In een soort bouillonnetje. Dat was zo eng mooi. Toen dacht ik bij mezelf van... Sheer. Waarom heb ik dit niet verzonnen? Heb je enig idee? Nee, ik baal nog steeds van ook in het niet verzonnen en, en toen was ik ook echt... Tuurlijk heb ik enorm veel respect voor degene die dat doet. Dat vind ik echt fantastisch. Maar toch knaagt het. Ja. <laughs> Waarom heb ik het niet verzonnen? Het balen over eerst. Maar, maar bij deze... Was er iets wat er boven uitsprong? Uh, iets wat er echt. Nee, ja, lekker... wat wel zo is... Eén team hadden het bijvoorbeeld zo mooi gedaan. Was het restaurant eten was dat. En toen De jury zegt, ja, hartstikke leuk, maar dat wordt niet geserveerd. Want die, die, die wedstrijd is namelijk het leuke van die wedstrijd. Tot het allemaal gerechten moet zijn... die daadwerkelijk in de zorg worden geserveerd. Ja. Het is heel makkelijk als kok om even iets moois te maken. Ah, dat kan iedereen. Dat nee, kan maar, niet, nee. maar het moet echt geserveerd worden. Ik probeer de valse spelen. Ja, dus het was zo mooi. Met een lamscoteletje, heel mooi uitgebeend. Hele mooie paprika moes, weet je. Dat was echt oh, mooi wow. opgemaakt. dat dacht, na, dat gebeurt echt nergens. Dat krijgen ze niet. Jammer. Ja. Ja, die kunnen wel koken in ieder geval. Ja. Goed, Pierre Wint, tot kwart voor één te gast in Kazeluna. Ik wijs de mensen even op onze website radio1.nl. Morgenochtend kunt u dit gesprek nog eens naluisteren. Het kan best zijn dat het een beetje snel gaat af en toe. Dus misschien is het wel leuk om het nog een keer... Nee, ik zal wel langzamer praten, <laughs> Ik, ik zal proberen. Ja, nee, het is ze kunnen zo, zo vaak luisteren als ze willen, morgen. <laughs> Radio1.nl. Uh, daar kunt u zich ook aanmelden, trouwens, voor onze. Uh... Uh, hoe dat? De nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Casa Luna. En dan hebben we nog een, een Facebook-site van Casa Luna. En daar staat de foto op die wij zojuist hebben. Dat waren twee behoorlijk uh, knappe mannen, samen op de foto. Ja, ik vond jou dat wel knapper. Ik vond jou knapper, omdat ik zie er nu wat moe uit. Maar, en, en, en, maar jij was ook, vooral dat beentje van jou ja. naar rechts, ja. dat was heel bijzonder. Mensen moeten nu echt gaan kijken. Goed, Pierre... Um, Waarom, waarom is het eigenlijk zo belangrijk, vind je... dat er in de zorg... Uh, ja iedereen moet goed eten, dus ook in de zorg. Ja, ik weet niet wat het met, met mij is. Maar, zeg maar, ik doe heel veel met die smaaklessen, met, met die kinderen. Mijn, mijn, mijn allergrootste missie is dus... Zeg maar, gewoon smaaklessen of voedingslessen verplicht op basisscholen. Dat is het nummer één in mijn leven. En als ik dood ga... En het is me niet gelukt om een verplicht te krijgen. Dan staat er op mijn op grafsteen staat er gewoon missie mislukt. Maar daar ben ik mee nee. begonnen in. Ja, nee, maar is echt zo. Ik, ik zie dat echt als mijn grootste missie. 93, 94 ben ik daarmee begonnen. En op een gegeven moment in 2000 komt dan die zorg op je pad. Omdat je gewoon denkt van hé, hey, hier is wat te doen. Weet je? Ik bedoel, van ja. uh, een soort ideaal na te streven. En dan ga ik dan helemaal volledig in. En op een gegeven moment blijken die ideeën die je dan hebt. Gelukkig te, te klijven. En dan worden overgenomen. En dan overgenomen. dat is fantastisch. Maar is het, want het is natuurlijk... Uh, kijk, vers eten is gezonder dan uh, doppertjes uit blik. Zou ik maar zeggen. Dus voor de gezondheid is het belangrijk voor die mensen. Uh, heeft het ook nog meer uh, nut? Dat het nou, goed gegeven het is, wordt. Het, is goed. Het, is echt, het is geen gelul dit. Maar vers eten is word je geestelijker blij van. En het is ook veel lichter ook vaak. Hè. Het, is, het is ook veel natuurlijker. Soms heb je namelijk als je kant en klare zooi naar binnen stopt. Dan heb je gewoon dat hele volle gevoel. En dan na twee uur, drie uur heb je gewoon weer trek. En eh, het is gewoon beter verteerbaar vers. En vers is gewoon echt gezonder. Het is, als je ziet... Uh, echt. Ik heb namelijk op een gegeven moment... Dat is ook een van de redenen misschien waarom ik me er zo uh, druk om maak. Ik heb op een gegeven moment ook zeg maar, uh, HBO gedaan. Hè. Dat wil zeggen... Uh, en daar kreeg je dan ook allemaal chemie en scheikunde. Dus op een gegeven moment ga je al die E-nummers begrijpen. Mm -hmm. Je gaat werkelijk zien... je wordt geconfronteerd met wat er in dat eten zit... in dat fabrieksvoer... Dan schrik je je helemaal de, de, de, de, de, ja, de tandjes eigenlijk. Kleurig en dat, dat was zeg maar in 1996 ben ik toen afgestudeerd. En, maar daarvoor was ik al jarenlang mee bezig met die studie. Ja. Dus, dus je wordt ook op een natuurlijke wijze... met al die kennis uit die sterrenzaken, et cetera... kom je tot een beeld dat moet anders. Ja, maar heeft het ook een sociale functie? Als het vriendelijker wordt uh, gebracht... Ik bedoel, mensen gaan zich daar ook beter van voelen. En, de, en er zijn ook uh, van, die, wat dat zei al, hè, van die restaurants... Waar, waar mensen van buiten naartoe kunnen ja, komen. Ja, dat is voor de eenzaamheid. Want in die zorg dan, zeg maar, wat wij echt proberen met die gouden bordjes... om die goede restaurants te laten zien, dat mensen daar komen... en dat die hospitality beter is, dat zeg maar die, die oudere vrouw of oudere man... die in zijn eentje in dat huis zit, die drempel is vaak zo van... ik wil daar niet doodgevonden worden in dat bejaardenhuis. He, je mag niet eens bejaardenhuis meer zeggen, maar het blijft wel een bejaardenhuis. <lacht> ja, maar, en die drempel willen we verlagen om te laten zien tot het daar gewoon goed en, en top is. Ja. En, en, en, en, en zo, dat doe je met de beste menu van de zorg. Dat doe je met, met, met, de met die de bordjes nu. En dat werkt. Alleen, wat nog niet werkt, is... En ik heb echt ruzie met de minister. Hè. Ik heb echt met Van Bijsterveld. Die, die, die, die kan mij wel, volgens mij, willen. En ik vind het echt de hoe, slechtste... Hoe gaat dat dan, met die ruzie? Nou ja, het is de slechtste minister die we ooit gehad hebben. En niet alleen maar omdat ze mijn zin niet doet. Maar gewoon <lacht> ook over andere dingen. Maar ik heb, zeg maar, tot nu toe... Uh, de, de, tot dit kabinet heb ik eigenlijk... Was het een droom smaaklessen. We hebben ja. alle van iedereen, elke organisatie die droeg het op handen om die voedingslessen te proberen verplicht te maken. Ja, wacht, laat één stapje terug. Want hoe doe je dat dan? Wat, wat, zei, wat houden die lessen in? Nou, die voedingslessen zijn van, van groep 0. Tot en met, dus dus 1 in, in de kleuterklas, ja. dus tot en met groep 8. En ik heb zelfs al hoe eerder je het, want smaak is aangeleerd, daar is alles op gebaseerd. Als jij te dik bent of ongezond. Dan kan je tegen je ouders eigenlijk zeggen, jij bent de schuldige. Je kan ze bij spreken aanklagen. Mm -hmm. Want smaak is aangeleerd. Dus je leert in die eerste 10, 12 jaar, leer je eigenlijk je eetpatroon. En dan zeg je nu van, ja hallo, ik bepaal nu wat ik zelf eet. Het is gewoon onderzocht. Tussen je twaalfde, dertiende tot je achttiende ben je als ouder je kind even kwijt en misschien 16, 17, 18, maar rond die dingen. dan doe je precies wat je zelf doet. Mm -hmm. Maar daarna, kijk maar naar de, de platen. De muziek is bijvoorbeeld een goede eh, voorbeeld. Dan als, als je 25 bent, dan ga je weer platen draaien... die je in je jeugd mm -hmm. uh, ook gehoord hebt. En hoe ouder je wordt, hoe steeds je meer ziet van... hé, hey. vroeger zei je, nou, als ik later kinderen heb... dan zal ik dat nooit meer gaan doen wat mijn ouders deden. Ja. Hoe ouder je bent, hoe meer je kan terugkijken... oh, dat deden mijn ouders ook. Dus die eerste twaalf jaar is van belang Dan voor je verdere de leven. de basis gelegd. Ja, en er is nu geen kennis... En wat, wat de minister niet begrijpt, wat die vindt, namelijk, wat is, wat is haar visie tot dit soort zaken, zoals uh, voedingslessen, dat dat uh, thuis geleerd moet worden. Ja. Maar jij geeft voedingslessen op scholen? Onder andere, dan? ja, nu, nee, ik ben nu vooral, zeg, maar je moet voorstellen, we zitten nu op 2500 scholen. Ja. Dat kan dus niet Ze doen niet we allemaal zelf. We hebben nu een hele grote organisatie met vrijwilligers. Die, die je hebt het ontwikkeld, maar wat, leer, wat leren die kinderen daar dan? Nou, van alles. Het is namelijk uh, de gezondheid, maar ook waar het vandaan komt. Maar wat vooral zo zo goed van smaaklessen is wat ik dan vind, hè? Wat, wat, wat de drijfkracht is... tot het geen, niet echt aparte lessen zijn... maar het zijn integratielessen in bestaande lessen. Bijvoorbeeld, wat is er leuker om te rekenen met kilocalorieën? Zeg maar rekenen? Ja, maar dat is toch kikken? En kilocalorieën, er moet uitgelegd worden wat dat is... dat is een van de belangrijkste bouwstenen om niet dik te worden... om te weten wat je eet. Maar bijvoorbeeld, in biologie ga je een plantje planten. Over zaadjes heb je het gewoon de les. En dan ga je platte uh, dillen bijvoorbeeld planten. En dan zie je wekenlang dat groeien. En die biologie les kan dus over dat plantje gaan. Hè? Over, uh, en vervolgens gaat het over eten. Ja, en, en dus je, je gooit al dat eten, dictees Waarom kan het niet over een mooi eetverhaal <lacht> zijn? <lacht> mooi recept. Dus al die en bijvoorbeeld ook proefjes over vitamines. En dan heb je bijvoorbeeld een leuk proefje van drie soorten sinaasappel. En dan moet je kijken door met jodium, sticks, waar het meeste vitamine in zit. Ja. Dat is dus allemaal kennis die je normaal gesproken ook krijgt, alleen nu over eten. Maar jullie doen het nu nog los, jullie vertellen over eten, jullie zeggen ja. waar het vandaan komt, want, want kinderen die weten niks meer. Hè? Helemaal weten... niks, want het, het is niet, het is echt een, uh, ik, ik, ik mag geen avocado zeggen, maar het is een avocado natuurlijk. Het is, ze, ze, ze weten niet van, uh, uh, ze weten niet eens wat het is. Bijvoorbeeld, als je vraagt naar een courgette, weten ze niet. rettig, weten ze niet. Past naak? nog nooit van gehoord. Een bloemkool... zelfs als je dat vraagt, dan zeggen ze... ja, is paars. Ja. En het is, ze weten niet waar het eten vandaan komt. En als je dat niet hebt, dan heb je geen binding. Want eten is emotie. Dus je moet een binding krijgen... Net zoals met meisjes of jongens. Ik bedoel, als je emotie krijgt. En net zei je ook nog, er zit geen leven in dat eten. dus nee. je moet... wat, wat is dat dan, dat contact dat je moet krijgen met, met het eten? Nou, dat, in de zorg is het gewoon. Hebben ze gewoon het eten gewoon gekild. Dat ja. nee, is gewoon die eten die eens wat gereanimeerd kan worden. Maar in die slechte bejaardenhuizen is dat eten gewoon dood. Ja. is echt dood. En wat, zeg maar, bijvoorbeeld als je aardappels te, te, lang, te lang laat uh, mixen. In die grote machines, dan wordt het taai. Dat is een soort behangsel. Maar dat is een ander dan bijvoorbeeld. Uh, een binding met eten. Als jij, van, als jij op een gegeven moment goed voor je lichaam bezig bent, met eten, als je dat begrijpt, ja. dan ga je mooie producten uitkiezen. Dan ga je naar die tomaat kijken, niet zo even blind die tomaat pakken, maar welke tomaat is voor mij geschikt? Ik zeg altijd, je gaat praten met die tomaat. In de, in de supermarkt? Bij de goede nou, boer? Ja, eh, niet of hardop. Bij de boer? Ja, maar niet hardop, maar je gaat gewoon heen. Ja, die is mij doe je geschikt. dat wel hardop. Nou, als je hardop doet, dan word je misschien van gek verklaard. <lacht> maar, maar ik praat echt met eten, maar dan eh, niet hardop. Want je zegt hé, hey, die is daarvoor geschikt. En die tomaat praat terug hoe die eruit ziet. Als die te rijp is, dan zegt hij ja hallo, ik ben alleen nog maar geschikt voor de soep. En dus zo moet je eten analyseren. Dat is misschien... Uh, en kan je kinderen dat leren dan? Ja. Wij, wij hebben nu al uh, onderzoeken, rapporten, want daarom snap ik de minister niet. oh ja, de minister. Ja, het is echt de oplossing dit. Om, zeg maar, het probleem van ongezond, hè, uh, preventie, is dit echt de oplossing. En, maar jij hebt er met haar over gesproken ook? Nou ja... Ik, kwam, ik heb in 2009 uit mijn hoofd... heb ik volgens mij met, uh, uh, mee, mee mogen doen... met, uh, met het kinderboekenweekenschenk. Ja. En uh, met Jean-Paul. En toen kwamen haar bij de presentatie tegen. Toen zei dat we willen graag met u een gesprek hebben. Ja. Toen zegt ze, nou, no way. En andere ministers, die hebben bijvoorbeeld et cetera, die, die waren hier voorheen. En ja, en, en, en, maar ze heeft, ook dus zeg maar bijvoorbeeld, ze heeft zelfs op, uh, in interviews gezegd... Hè, zelfs toen met die, met, met die homo-voorlichten, daar was ze een beetje tegen. Ja, want anders moet ik ook die voeding toelaten op scholen. <lacht> ze, <is gewoon, lacht> ze is gewoon echt ridicul tegen. angstbeeld. Maar, maar, ja, ja, ja, ze is een angstbeeld voor haar. Maar het is gewoon echt gestoord beleid. Want als je nu ziet, meen ik serieus... als je nu ziet hoeveel geld dit preventie op eten kost ons... Ja. het zijn miljoenen. Zou zij eh? te weinig verse groenten hebben gegeten in haar leven? Nou, het is gewoon zure pruimen, denk ik. Gewoon, hè? Dat denk ik echt. Nee, maar je kan namelijk al die projecten hebben geen subsidie meer nodig als je het gewoon verplicht maakt. En wat is nou verplicht maken? Gewoon tegen een school zeggen: je moet gewoon tien, uh, in, in twee uur per week moet je aan voeding besteden. Dan kan je integreren. En dan is gewoon het probleem over. Dan heb je gewoon die preventie gewoon in je school. En geen aparte lessen. Dat bedoel ik niet dat je de, de, de juf extra belast. Wat iedereen denkt. Het is gewoon geïntegreerd. Wat is hierop tegen? Niks, denk ik. En ja. zij. Als je de oplossing voor handen hebt. Want, want, heel, want ik heb nog veel meer van dit soort dingen gedaan. En heel veel van mijn oplossingen zijn in het verleden. zijn gewoon uh, overgenomen. Ik was de eerste in 93, 94 die dit probleem aankaarten. Gewoon hè, met, ja. dat, met die link van gezondheid, et cetera. Ik ben een visionair. Ja. En heel veel van die ideeën. Die, die, die zijn. Die werken gewoon echt. Ik snap niet tot ze het gewoon. tot ze de hakken in de. Ja. misschien heb ik hem beledigd. Maar het is wel de slechtste minister van ooit. Die <laughs> we hebben. Dat is ook een soort van belediging. Ja, uh, even. Jij hebt, een paar jaar geleden zag ik dat in de Wereld Draait door. eens een keer uh, maaltijden bereid bij liedjes. Ja, Naar dit zijn van die dingen. Is dat echt, nog wat geworden? Ja, dat, ja, ja nou dit zijn van die dingen. Ik dacht, die man is gek geworden. Ja, ja. Nee, maar dit zijn, oh, Wat mooi mooi als je dit naar voren haalt, want ik, ben, ik heb hier al een tijd niet aan gedacht meer. Ja. Dit zijn van die dingen die, die, die verzin je gewoon te plekke. en het blijkt te werken. Alleen, je moet keuzes maken. Ik ben met allemaal dingen bezig. Dan kan je zeggen, ja, als ik dat er nog nu bij ga doen... Je was toen echt hartstikke enthousiast. Ja, dat ben je wel vaker trouwens, maar, maar alsof je het gouden ui... Had. Ja, maar heb ik ook. Want het werkt. Het, het zit in mijn koelkast, bij wijze van spreken... En als ik hier tijd voor heb, echt een keer, zeg maar om dat echt goed uit te doen, want dat kost namelijk heel veel tijd, dan, uh, dan ga ik dat echt uh, meedoen. Mee maar... maar wat heb je dan nou aan om eten bij muziek te. Nou, ik heb namelijk een formule uh, ontwikkeld, ontworpen. Een formule, echt waar. Als je daar de bladnoten muziek in stopt, in die formule, ja. dan komt daar dus een smaakprofiel uit van het nummer. Ja. Dus Madonna. Ja, nee, dat heb ik gezien. Maar, maar wat heb je daar nou aan? Nou, wat een kik is, dan komt dus een smaakprofiel. <laughs> bijvoorbeeld, dat nummer Madonna Like a Virgin is dus een, uh, komt uit een broodje makreel kroket. Oh, dat lijkt wel lekker. En wel lekker. smaken, hè, het, het is emotie, maar ze hebben ook smaken natuurlijk bepaalde, die doen bepaalde dingen met je in je hersenen. Ja. En als je zegt, maar dat nummer, uh, exact waar de, die noten veel voorkomen, bijvoorbeeld de D, dat is dan, dat is in dit geval is, zit daar veel vitamine B12 in, en uh, dat komt uit die formule uit. En dan proef je dus die, die, die, die, die ijzersmaak hier. Als je, je dus heel mee. geconcentreerd... Want ik heb dit nog wel een keer gedaan met een klassiek concert. Hè, met een klassieke uh, ja. uh, strijkorkest, et cetera. Want die hebben het allemaal nagedaan. Maar als je dat doet, versterkt het eten dan de muziek en omgekeerd? Onder allebei. Ja. En, en als je echt aandachtig uh, dus luistert... En het werkt. We hebben het bewezen. En die formule werkt als een tierelier. Alleen <lacht> om al... Want ik ben natuurlijk geen echte muzikant. Dus helemaal niet. Maar dus ik heb dat echt met kinder-cd'tjes moeten leren. Die noten. Ja. Want ik had dat idee in mijn hoofd. En op een gegeven moment ga ik dat uitwerken. Want het was ooit gebaseerd... namelijk uh, op een Zweedse blokfluitristen. Ik hoorde dat verhaal ooit eens. En ik was al jaren bezig met muziek uh, en smaak. Wat ja, dat was een passie van me. Toen hoorde ik op een gegeven moment... Was, uh, in de jaren negentig dat er een fluitisten bestond. Zappen fl had het ook. Alleen die had niet met eten, maar die had het met wiskunde. Dat is een bepaald, dus, uh, bepaald syndroom, is dat zo. Als, je fl als, als hij floot... een bepaald akkoord... dan proefde ze gras. O oh, ja? En dan hebben we divers of melk, et cetera. Toen dacht ik: hé, hey, hier zit wat in. Toen heb ik dus dat helemaal uitgezocht. En ik, kon, ik heb gewoon een formule gewoon in mijn kluis liggen. En dat is gewoon is de, de muzieknoten. Ik zou de niet voelen. Ja, zou kicken. We gaan even, nu we toch bij muziek zijn, even naar wat muziek luisteren. Want je hebt een plaatje meegenomen van Bram van Meulen. Ja, en dat is zeg maar uh, het testament. En ik zeg: wou ik jou graag laten horen. want... Uh, ja, ik, ik ken het ja. ja want, mooi, ik heb een ja. drijfveer in mijn leven. En dat is: ik wil graag niet dood. Ik wil een van de redenen waarom ik dit uh, zo heftig leef, zeven dagen in de week, soms acht dagen in de week, ja. is dat ik iets wil achterlaten aan de wereld, tot ik niet wordt vergeten. Want, want Bram van Meulen zegt in dit liedje: je, je bent pas je bent dood als je vergeten bent. Achja. En ik wil blijven leven, en ik leef dus naar dit lied. Maar, uh, ja, nou misschien moet ja, nou, ik, wil nog wat, ik ga toch nog wat zeggen, want um, uh, het was wel een mooi punt geweest om die plaat in te starten. Stom voor mij. <lacht> maar maar uh, ga je niet eerder dood als je zo hard werkt? Ja, dat nou, wel, hè? En, en, en, en, en, wa, misschien is dat, vind je het heel kinderlijk. Je mag het ook zeggen. Als je, als je zegt: nou, je bent geschrift. Dat zou ik nooit zeggen. Nee. Maar ik dacht op mijn dertigste. ik word niet ouder dan dertig. Ja. Dat is, heb, echt op mijn dertigste verjaardag heb ik een theelichtje heb ik, eh, aangestoken. En ik heb even gewoon tegen. in Wilder, iedereen bedankt tot ik nu nog. en elke dag na mijn dertigste zie ik als een feestdag. En nu heb ik iemand. doe je daar opzetten, ook iets mee? Gedicht ja. je iedere dag? Ja, oké, okay. ik, ik, ik pak het leven ook. Ik pak het, maar ik heb nu in mijn kop zitten, dat meen ik echt, tot ik niet ouder dan 50 word. Ja, maar je was 30. Je hebt de Jehovah's, hè? die voorspellen het einde van de wereld altijd. En, en die, die schuiven dat ook steeds op. Dus misschien wil je wel gewoon 83. Nou, ik denk het niet, hoor. Als je nee. Het is zo'n leefstel. Uh, Bram van Meulen zelf had dat ook, hè? Ja, ja maar die, die is vroeg die, dood ja, ja, die is vroeg dood gegaan, maar die leeft ook zo. ga uh, ja, heeft hij deze tekst geven volgens mij Mooi. Nu gaan we er naar luisteren. Testament, Bram van Meulen. Dat ik achterliet Dood ben ik pas als jij me bent vergeten Dood ben ik pas als jij me bent vergeten Ik vind het allebei mooi. In het begin hebben we allebei meegezongen... en toch gingen we ja. toch weer een beetje kletsen. Ik vind het echt mooi, dit. Want ik vroeg me nog wel af, Pierre, waarom denk je eigenlijk dat je vroeg dood gaat? Ik denk dat ook trouwens. Maar niet 30. Nee, dat kan ook niet meer. Nee, maar hoe, <laughs> Waarom denk jij het dan? Nou ja, misschien, dat vraag ik me af, om dezelfde reden. Want, want ik weet dat jouw ouders jong zijn overleden. Die van ja. mij ook wel. Die van mij iets minder jong. Ho hoewel, het scheelt niet veel. En ik kom dus uit een familie waar iedereen vroeg doodgaat. Maar is dat bij jou ook? Nou, mijn moeder was 56. Voor mij optiek was... Uh, zes, uh, ik was dus, uh, ze was 30 toen ze me kreeg. en uh, Dus vrij laat. Ja. En, uh, en ik was wel de jongste. Dus ik had een hele goede relatie met mijn moeder. maar, maar het is volgens mij in haar familie ook. En er zitten wel hele oude tussen. Maar ook wel weer hele jongen. En, en ik heb echt wel een gevoel. Maar ook hoe ik leef. Ik leef zo snel. Wel met gezond eten. Maar ik leef zo snel. Dat kan nooit goed zijn voor een mens. Als je, want bijvoorbeeld, ik weet gewoon dat drie, vier uur slaap s'nachts gewoon niet goed is. Maar waarom doe je het dan niet iets rustiger aan? Nou... Vanwege het brand van meulen. <laughs> ik wil mijn dingen. Kijk, als jij denkt dat je niet lang te leven hebt. Of ja. niet langer dan tot, tot je negentigste. En andere kant, ik denk dat je voor je zestigste. de meeste kracht in je lichaam hebt. Dus je moet nu. terwijl je die energie hebt. moet je dus nu die ideeën gewoon doen. Ja. Dus je bent nu in de bloei van je leven. Dus nu moet je gaan. knallen. Want ik wil namelijk. gewoon. mijn idealen wil ik gewoon op de wereld zetten. En dat is echt daar strijd ik voor. En, ja, en dan is maar, dat dan om, om iets achter te laten? Om iets achter te laten, ja. Of is het echt om de wereld mooier te maken? Nou, beide natuurlijk. Want zeg maar, ik wil iets achterlaten om de wereld. Want, want ik heb zoiets, waarom ben ik hier geboren? Om niet iets achter te laten positiefs. He, ik bedoel, waarom zou ik dan hier op deze, deze aardbol zijn? Dat is echt de gedachte die ik heb. En, dus, en, en, en, en, en, en, en de beloning is dan, zeg maar, van bijvoorbeeld... Uh, de zekerheid dat het blijft, is dat je niet vergeten bent. Maar eigenlijk kan jij er toch niks meer schelen als je dood bent? Ja, want het is namelijk zo, als ik ben vergeten... dan worden mijn ideeën ook vergeten. En ik denk namelijk, zo denk ik echt... Ik heb volgens mij, was in koken... Elke mens heeft ergens talent voor. Ja. En, en, en, en, en, elke, als ik zo meteen ook naar bed ga... kijk ik in de spiegel... en dan zeg ik tegen mezelf... Wint, heb je het vandaag goed gedaan? Dus dan zeg ik... Eh, niet, ik zeg het niet hardop, maar gewoon even in de spiegel kijken. Net als, kijk als ik, tegen die tomaten praat je tegen de spiegel Ik even leer mezelf, ja. ja. En dan... Als het beter kan, dan probeer je het ook beter te pakken. Maar soms zeg ik ook zelfs gewoon een schouderklopje zelf van... Ja, dit ging goed. Lijkt dit een goede dag te worden? Dit vandaag wordt een topdag. ja, <laughs> dit wordt een topdag. Maar als je dan van verhaal nog terugkijkt van... Dus ik wil het best uit mijn leven halen. Dus ik wil zo meteen, als ik even mag terugkijken voor mijn dood... Dat ik kan zeggen, ja, ik heb er echt alles uitgehaald. Maar is dat dan een enorm ego ook? Of? Nee, het is gewoon de drang om, om te presteren. Maar... Wat, waar ik, met het talent wat ik wilde zeggen... want ja, ik durf het bijna niet te zeggen... want ik denk ja die gozer vindt zichzelf heel goed... maar dat bedoel ik niet mee. Mm -hmm. Wat ik probeer te zeggen is... elk mens heeft het talent... en ik denk, wat mijn talent is, denk ik... is het oplossingsvermogen. Dat heb ik toevallig in het koken gebruikt. Maar als jij, mij, als jij mij nu een probleem geeft... Ja. en ik denk er echt even over na... dan kom ik met drie, vier oplossingen. dat wil niet zeggen dat ze allemaal goed zijn... maar het zou zomaar kunnen zijn... ik kom echt met oplossingen tot jij kan kiezen... Nou, en het is geen onzin. En het maakt, maakt niet uit waar het over gaat. maakt niet uit waar het over gaat. Ik, kan, ik heb gewoon een oplossend vermogen in mijn hoofd. Ja. En daar heb ik dus mijn hele leven op dat eten ge, gegooid. Maar bijvoorbeeld, we gaan nou niet uit het, uh, diepe. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een oplossing, dat weet ik zeker, voor het Filip probleem. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar ik bedoel, eh, want dan, dan, dan, dan, dan moet ik het even tekenen, want anders snap er niks van. <laughs> ja, dat is... Ja, we hebben een webcam hier tegenwoordig. Uh, maar, ja, ja. Nee, maar, maar, maar het is vaak tot dit soort ideeën worden vaak als vreemd gezien. Dat was toen met smaaklessen, dat was, uh, he, ja. ook in die zorg die dingen. Ja, en ook die, die recepten die je allemaal bedacht hebt. Dus ja, die, bijvoorbeeld die, hè, die, die drankjes. In het begin oh, denken het. ze van, wat een raar idee. En dan, wat, wat moet je nou niet doen als je een idee hoort? Drempels ophogen. Je moet niet zelf gaan denken van, hey, uh, de, het kost geld, et cetera. Nee, ik zeg altijd als ik een idee vertel. Ja. Wees blank in je hoofd of helemaal leeg, gewoon helemaal hier, helemaal leeg. En zeg alleen maar, je vindt het een goed idee. En als het een goed idee is, dan gaan we de pas oplossen. Ja. Dat is moeilijk, hoor, om, om te, naar iemand te luisteren... zonder je eigen mening op te dringen. Ja, dat uh, weet ik. Um, even naar um, die happy drinks waar je het net over had. Want dat is ook weer zoiets. Nou, ik trouwens, heb, ik heb die de die hypotheekreden de... heb ik ook de oplossing. Vertel ik ook niet. Maar ik, ik, ik, zou meteen kan ik je wel even vertellen. Maar ja. als je dat hoort... We, we hebben straks een <laughs> ja. kwartiertje om na te vragen. Ja, dat gaan is leuk. Ik ga kijken of ik nog een persoonlijk probleem heb. Wat ik aan jou kan voorleggen. Dan. Ja, dat wordt weer moeilijker. Want ik, ik, ik, ik, ik mag dat bijna niet zeggen. Maar ik, ik ben wel misschien met de wereld heel erg uh, betrokken. Maar met mensen? Nou, ik, ben niet, ik ben misschien iets te, niet zo sociaal naar andere mensen. Bijvoorbeeld, Echt niet? Nee, ik ga niet naar een verjaardag Maar je bent hartstikke... Als jij zo binnenkomt in zo'n ruimte... Trouwens, wat ik wilde vragen... Dan doe jij iets met je hoofd, hè? Jij, jij duwde je hoofd tegen mijn borst aan. Ja, dat, okay. is, dat, dat, dat zijn sommige dingen die, die, die, die, die triggeren mij zo. Net als dat marsepein met die, met die tomaat. Ja. Dit, ik ben in Japan geweest. En wat ik zo mooi vond in Japan is dat ze buigen met zo'n kaartje. Dan buigen ze heel diep, iets dieper dan jij buigt. Maar omdat ik geen hernia wil, doe, doe ik geen hele diepe buiging. Maar wel je even aanraken. Met je even, hoofd, hè? Ja, met mijn hoofd om contact te krijgen. Van, hé, hey, goos, een soort ja, knuffel, maar geen echte knuffel. Ja. Dat, echt, even we hebben. We hebben het is maar dat was toch hartstikke sociaal? Ja, dat, nee, maar nee, ik, ik, ik hou van mensen, et cetera. Maar ik wil dus niet op verjaardagen of, of naar kroegen. Want wat, kijk, een kroeg kan hartstikke leuk zijn met ze allen. Maar daar kan ik mijn ideeën niet kwijt voor om op ze op te lossen. Begrijp je? En je kan ze ook niet verzinnen. Ja, dat kan zodat... trouwens wel, hè? Want veel. Uh, nee, maar ik wil dus op... al die uren in mijn leven gebruiken voor mijn idealen, voor wat ik en mijn ideeën. Maar waar geniet je dan van? Of is dat genieten? Nou, genieten is namelijk. Ik leef op applaus. En als, als Ja, dat idee... is toch een ego? Ja, maar het is ook, ook, ook het is, kijk. ik ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik bedoel, ik wil niet. Daarom ben ik ook kok geworden. En ik ging liep naar buiten toe. Als iemand zegt dat ik zeg maar niet lekker was, dan ben ik gewoon een week ziek. Ja. Gewoon, he, dan ben ik gewoon echt zagerijner. Maar als ik mensen zagen of iemand met een natte stoel bij spreken, dat ze helemaal blij zijn van mijn eten, dan is dat applaus. Ja. En dan en het denk ik, ja, het het je, ja, met eten mensen blij maken. Ik ken iemand dus sowieso wel le leuk. Verder, maar door dat eten ook worden mensen nog. Als mensen goed koken, dan wil je erbij zijn. Ja, kijk, het is dus niet een ego, maar het is gewoon een compliment voor wat je doet. Het is gewoon een waardering. En ik vind namelijk als ik iets doe, hè, ik, ben, ik ben iemand die perfectie nastreeft En als dat dan wordt gewaardeerd, dat is alleen maar nog meer drijf om het nog beter te doen. Ja. En, ja, en ego, ja. Ik bedoel, anders kan je ook niet samenwerken. Maar doe je ook wel eens gewoon niks? Even naar een plaatje luisteren of zo. Of, uh? Ja, heel lang. Ik heb, ik heb 10.000 CD's. Ja, heel lang. Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar jij kan niet heel lang toch alleen maar naar muziek luisteren. Ja. Om twaalf uur is de nacht voor mij. Nu niet. Dus de nacht voor jou. Maar zeg, maar, als ik zo meteen naar huis ga, dan, dan heb ik zo meteen, eh, normaal gesproken is dat 12 uur, is de nacht voor mij. Dat is alleen meneer Teun, dat is een heel klein hondje, uh, die Pim van ook had zo'n uh, King Charles. Oh ja. Die is dan in mijn studiootje. En dan ga ik daar muziekje luisteren. Rustig zitten. Even denken naar het plafond. Eh, en dan. Uh, en dan ik ben bijvoorbeeld nu de nieuwe cd van twee. Gaat de hartslag dan ook naar beneden? Kom je echt tot rust? Nee, want in mijn kop gaat het. Uh... Ik kom wel tot rust, maar hier, dit gaat helemaal top. En wat ik dan probeer als ik iets aan het doen ben, ik probeer de flow te raken. Ik heb dan een koptelefoon vaak op, omdat je de mensen om je heen niet wil. Uh... En ik zet dan altijd een nieuwe plaat op. Ik koop helemaal helemaal ze 9 tot 12 cd's per week. En dan die nieuwe plaat, als ik op een gegeven moment niks meer hoor, dan zit ik in een flow. En dan gaat alles vanzelf. Dan komt het idee uit je vingers waar het aan vandaan komt. En dan op een gegeven moment stop je. En dan hoor je die muziek weer. Helemaal nieuw, nog nooit gehoord. En, en dat is de kick. Weet je. En die flow? Je, je moet die flow proberen te vinden. Soms lukt het niet. En wat niet. gebeurt er als je die vindt? Dan, dan ben je gewoon één met je idee. Dan alles om je heen. Je, je, je, je hoort niks, je ziet niks. Je bent alleen maar bezig in dat idee. Want ik kan namelijk, dat is echt waar, ik kan koken zonder pollepels. Ik kook gewoon achter mijn computer voor. Dus ik zie als ik een, in die flow kom. dan komt er een, een soort film in mijn hoofd. Dan sta ik daar in die keuken. Ik pak een beetje zout, een beetje broccoli. Ik pak een beetje. Ik doet er bijna het blind type bij, bij spreken. En dan is het klaar. Dan heb je eigenlijk al gekookt in je hoofd. Met elk plaatje. En dan proef je, je het ook dan? Ja, later ga ik het nakoken. Nee, maar proef je het in je ja, mond ja, op absoluut. dat moment. Want als jij bijvoorbeeld. Uh, uh, is nog een kok in huis hier? Dan hadden we net een. Ja, die, uh, die komt in twee uur. Ja, ja. Miranda en dan hadden we een discussie. Had, zij had zij iets uh, verzonnen met chocola en zout. In mijn hoofd zegt dan gelijk: chocola en zout, hoe gek het ook is, kan niet samen. Nee, maar marzapijn en erwtensoep is heerlijk. Ja, dat is heel lekker. <lacht> maar ze had bijvoorbeeld ook een hele mooie, uh, uh, heel mooie bobol gemaakt, moest ze zomaar vertellen. Dat dan zou je zeggen, ja, dat kan niet, maar dat is fantastisch. Dat is koken. Hè? Koken is smaak in je hoofd. Maar jij proeft het. Let, let, ik proef alles in mijn hoofd. Elke maar smaak. echt, let, je proeft het. Ja, als ik nu zeg maar uh, aan iets zou denken, bijvoorbeeld rozemarijn... moet ik echt even concentreren, dan proef ik rozemarijn hier. Jo. Gewoon bij mijn speeksel hier. Echt, daarom het is praten. Daarom ook. Ik kan aan een tomaat zien, in, in bijvoorbeeld... wat voor kleur die heeft, wat voor smaak die heeft. Of die zoet is, et cetera. Maar jij hoeft dus helemaal niet meer te eten. Nou ja, om, om te eten. Je moet ook de vitamine hebben natuurlijk en <laughs> dat soort dingen. Maar Wat ik, geniet is... jij nog van eten? Ja, maar ook, maar ook bijvoorbeeld. Kijk, dit is dan. Maar geniet jij nog van eten? Heel erg. Alleen, ik ben op zoek. Ik eet ook heel veel. Steeds, net zoals ik met die platen koop. Ik, ben, ik koop nieuwe platen. Ik ga naar nieuwe zaken toe. In de hoop dat pareltje te vinden. Waar je gewoon drie dagen verslag bent. Net zoals toen met die marsupijn, met die de tomaat. Ben ik een week verslag geweest. Gelukkig was ik heb een keer in. Italië over een balletje vernier ijs deed een boer een Italiaanse wijn zijn, zijnde aceto van 20 ja? jaar overheen, huh? azijn over je ijs. Ja, nou echt, ik kwam bij bijna klaar. Het dan gaat er in je kop zoiets gebeuren, dan ben je gelukkig van eten en dat zijn maar een paar minuten in je leven en daar ben je constant en als je vies eet. Nou, dat bedoel ik hetzelfde met het lezen van mooi eten. Ik kan dus ook eten lezen bijvoorbeeld kant-en-klaar maaltijden. Of sommige bejaarde maaltijden. Het ziet er niet uit. Dan zie ik al zonder te koken. Nou, dit is de dood als de gladiolen. Niet te vreten. Nog heel even naar de happy drinks. Hè? Dat ja. probeer ik net. Je hebt een hele leuke site. Die heet ook zo. Uh, daar staan. Wat het, het idee daarbij is. Er zit geen alcohol in, maar het is wel spannend. Ja, het is alcoholloos met een kick. En die kick is te echt. Weet je, je moet echt. Als je iemand met zo'n drankje zit staan, moet je gedenken, dat wil ik ook. Wat zit daar dan bijvoorbeeld in, zo'n drankje? Maar ja, je hebt er heel veel, hè? Ja, ja echt. als je kijkt, er meer dan 30 nu al. En mensen yes. kunnen ook hun eigen ideeën erin gaan doen. En wat is hier de, de, de ideaal van de droom? Is namelijk uh, om het alcoholgebruik tegen te gaan. He, ik heb niks tegen drinken, maar het zou mooi zijn als er minder coma-zuip is. Ja. En ik, nog, nog een missie. Ja, ja maar. Kijk, dat is een oplossing die je in een, je hoort op discussie op tv in bladen. Dat was een paar jaar geleden. Je hoort het gewoon, hoor je die discussie van over dat komen ja. zuipen. Je hoort overal iedereen praten over opvoeding, et cetera. Goed. Maar toen dacht ik bij mezelf: maar hoe kan je dit dan oplossen? als je geen assortiment hebt. Ja, want, want jij zegt het alternatief op dit moment voor alcohol... is een glaasje sinaas of een glaasje sparoot ja. of een colaatje. Je moet iets hebben dat ja, mensen ook... Uh... Als je de Bob bent bijvoorbeeld, ja. dan zit je de hele avond aan een colaatje. Nou. Ja, en nu heb jij een drankje, dat heet de Bob, stoplicht. Ja. En daar zit in? Dat is echt kikker. Dat, dat ziet eruit als een stoplicht. Ja. Dat is een komkommersiroopje onderaan. Ja. En door, de, door de, het suikersiroop kan je er dan nog een laag opleggen. Dat is sugar en tomatensap. En voor de kik is gewoon zwarte peper on top. Maar is dat nou ook lekker? Of ziet dat er gewoon leuk uit? Ja, nee, dit is gewoon kikken. Ja, Alleen je echt? moet ervan houden. Ik heb daarom zoveel verschillende drankjes. Dus voor iedereen is weer een andere wat smaak. De, wat is de B53? Ja, dat is een vraag. Ja, zo de B52. <lacht> dat is namelijk <lacht> gewoon een soort ijskoffie, maar dan modern. Met, met, een, met een hele rare gember smaak erin. Het er zit koffie in. Dus, uh... Ja, en wat ook kick is bijvoorbeeld, is de, de, de battery. Ja, die staat eronder. De battery, ten, daar hebben we zoveel mega succes mee. Hebben we ook op Pinkpop vorig jaar. We vorig jaar Pinkpop 10.000 drankjes. Van hier Session Buttons. Ja, en dat, die Session button. dat is zo kick. Als je dat, is een, van een, dat, is een, dat zit van binnen in fluor, wat ook in tandpasta zit. Maar dan zoveel. als je het opeet, eet, heb je het gevoel alsof je een batterij op zit eten. Dat lijkt me helemaal niet lekker. Nee, dat is het ook niet. Maar dan je gaat even door een hel. Die kick. <lacht> je gaat echt door een hel. Maar en dan stelt de show in de disco. Ja, of. en dan heb je dus een, bla een blauw uh, drankje. En als je dat opdrinkt, ja. dan word je wel helemaal blij. En uh, wat hebben we nog meer? Even kijken. Ja, er was iets met gras ook. De boswandeling. De boswandeling. Dat is, ja, en dat is ook weer zoiets... Dat is... Uh, een, een, dat is uh, Wietgras? Ja, een, een drankje gemaakt op, ba op basis van gras. Hè, dat is tarwegras. En dan krijg je een koptelefoon op. Of op je iPod krijg je een, uh, erbij zo'n uh, bosgeluidstrekje. Uh, en dan is de bedoeling dat je die bosgeluiden hoort. En dan ga je drinken. En dan proef je nog meer gras. Ik, ik pik er nog eentje uit. Even kijken die me opvalt. De babyboom. Ja, dat is. Ja, ja, Sommige, de een de is leuker dan de ander. Deze is. Uh, in de, ik zie hem in de, in, de, in de productie nog niet helemaal gebeuren. Oh, wat? Maar, dan? Nou ja, misschien een beetje angst. Kijk, de, de bedoeling hiervan is dat je in de horeca-gelegenheid. een heel groot glas krijgt als je zwanger bent geweest. Dus je hebt een baby, mm -hmm. een jongetje of een meisje. Dus dan heb je de roze variant. Dan ga je met je verdienen met z'n allemaal hele grote riet. Ga je met z'n achter, ga je uit het glas drinken. Of je gaat met, uh, met alle jongens uit het blauwe glas drinken. Ah, oké. Okay. En er zit in anijsblokjes, ja. limoenen, Sprite en gekleurde muisjes. Ja, maar bijvoorbeeld, ik heb ook van één... Voor de kleur drankje. alleen. Uh, nou, dat is echt kikker. Maar wat, wat <laughs> ook lachen is, de PC is dat. Oh, wacht. Dat, is, uh, dat wil zeggen, dat is uh, een drankje wat de seks bevordert. Oh? Dat is namelijk... Uh, als je dat zegt, is ook maar... seks op de fiets, zie ik. Waar is de PC dan? P.C. of Dik control. Oh ja ja, ja, ja, ja. Als je daar ziet in, bijvoorbeeld rozemarijn of selderij. Hè, dat heb ik uit de Chinese kruidenleer. Die zeggen namelijk, uh, als je rozemarijn... dan gaat de bloedsomloop bij je, schaam, bij, bij, bij je schaamdingers... gaat sneller lopen, waardoor je meer zin in seks krijgt. Aha. Dus als je dit drankje drinkt, zit ook... ik weet zeker... Als, dan ga je samen voor je. Er zit ook yoghurt in? Ja, yoghurt. en Aardbeisiroop, spa... Ja. En alles is zo bedacht. Hoe verzin je dat nou, joh? Ja, maar het is echt, leeg, echt kick als je dit proeft. Ja, ik weet ook niet. Dat komt gewoon als ik in die flow raak. Je moet in die flow komen. Ik weet, ik weet niet of het mij zou helpen. Ik moet even wat anders vertellen, want dit gesprek zit er alweer bijna op, joh. Uh, Ga snel. Ja, want uh, twee uur gaan we wel door. Jij noemde Miranda al. Die bood een keer aan om te komen cateren bij ons. Dus dat gaan we zo meteen doen, omdat we dat bij deze uitzending wel vonden passen. En wat ik aan luisteraars ga voorleggen is de vraag: met hoeveel liefde en zorg bereidt u uw eten? Houdt u van koken? Verwendt u graag uw gast of gezinsleden? Hoe belangrijk vindt u het om veel aandacht aan het eten te geven? En waarom is dat dan belangrijk? Als u wilt bellen, kan dat naar 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv. .nl, casaluna.ncrv.nl en twitteren kan naar hashtag Casaluna. Pierre, nog een minuut hebben we. Wat een mooie vraag, dit. Dank je. Met hoeveel liefde. Dus, nee, maar dat. <coughs> daar word ik blij van. Want als je zo'n vraag stelt, van. Hè, van eh, ik hoop dat de luisteraar dat, dat goed kan beantwoorden. Met hoeveel liefde. Kan je je eten bereiden of hoe? Hè? Ja. Nou, hoe ga je met eten om? Ja, je mag bellen, zo vanuit de taxi. Ja, ja nee, dat uh... nee, maar, <laughs> maar dit is wel waar het om gaat volgens mij. Dit is het drijfveer van het gesprek vanavond. De denk ik. Dat, dat heb je mooi samengevat in, in drie woorden of vier woorden. Liefde voor eten. Hoe, hoe doe je dat? En ja, en en ik moet zeggen, ik vind ja, eten is echt mijn ding. Ik leef voor eten. En het et is. Als je, als je, ben je wel eens gelukkig met eten geweest? Oh, altijd. Wat was jouw geluksmoment? In die paar seconden, nog 19 seconden, in deze seconde, wat was jouw geluksmoment? Oh, jongen. Oh. Oh. Onder druk. Ik weet het niet meer. Pierre Wint, ik moet je bedanken. We gaan eruit voor de voorspel in het bureau. Ik ga het verzinnen en dan zeg ik het straks. Ik dank je wel. Het was hartstikke leuk. Ja, dat hoofd weer, hè?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 für die kommenden zwei Jahre bis an die Konferenz in Stockholm unter den Mitgliedern verteilen. Die Organisationskommission hat sich über diese Verteilung langfristig beraten und ich komme jetzt mit den nachfolgenden Vorschlägen. Es sind also während dieser Sitzung drei neue Themen vorgesehen. Speisefette, Kinderwiegen und Lasten. Diese Themen werden wir in Stockholm einzelnen Bearbeitern zuweisen. Dagegen sind die Themen Flug, Und Jahresfeuer bereits von mir und von Kollege seiner übernommen worden. Bleiben also die Sense, der Drechfliegel, die Wände des Bauernhauses und der Weihnachtsbaum? Wir haben beschlossen, die Sense Herrn Klastrup zu übergeben. Ich werde es versuchen. Der Dresspflege geht nach Dr. Petsch. Sehr verehrt. Die Wände des Bauernhauses werden Herrn Kollegen Loch und Dr. Lukacs anvertraut werden. Und für den Weihnachtsbaum schlagen wir schließlich Herrn Kollegen Lopez vor. Nein, nicht ich. Das kann Sie nicht meinen. Doch. Aber ich bin ein alter, kranker Mann. Eine solche schwere, verantwortungsvolle Aufgabe kann ich mit meiner schwachen Gesundheit doch nicht mehr übernehmen. Ich habe auch eine schwache Gesundheit, nur nicht wie ich. Bitte, glauben Sie mir. Doch, bitte, bitte. bitte. Waar zijn we nu? Ik weet het niet. Do you know where we are? Yes. Weet jij waar we zijn? Dit is de uitgeverij van Werner Söderström. En waarom zijn we hier? Omdat Valkura hier zijn boeken uitgeeft, denk ik. En weil die Finnen zeer stolz op de kwaliteit ihrer drukarbeiten zijn. Ihre technische Fähigkeiten zijn musterhaft. Zumindest für die Finnen. Aber Herr Klee, so etwas sagt man doch nicht. Wir sind doch Ihre Gäste. Ja, ja. Natürlich. Man versteht nicht, dass die Leute hier keine Revolution machen. Ich weiß nicht. Don't you feel ashamed, What if they would hear that while they are working, we are doing nothing but cultivating our hobbies? Talking about old ploughs, flails, and scythes? <laughs> no, that's too philosophical for me. Dat zou ik ook zeggen. Dat was mythes, joh. Of, nou, mythes. Toen vonden we het helemaal niet mythes, maar achteraf. Met de verhuizing hadden we ze de avond tevoren in dat kleine kamertje gebracht. Op de gang, omdat we bang waren dat ze weg zouden lopen. En toen de verhuizers weg waren, toen gingen we ze halen. En toen waren ze weg. Het kamertje was helemaal leeg. We zijn ontzettend geschrokken. Jo, we dachten dat ze ontsnapt waren. Ja. Maar toen we daar stonden te praten en ons afvroegen hoe dat nou kon... kwam eerst Marietje uit het mandje gekropen en daarna Jonas. Ze waren van angst samen in het kleinste mandje gekropen waar we ze in gebracht hadden. Dat is meters. Stel je voor dat ze echt onstap waren en dat ze terug waren gelopen naar de lijnbaansgracht. Ach. Ja. Ik ben net terug uit Helsinki. Ja. Een congres van de Europese Atlas. Hoe was dat? Idioos. Ja, natuurlijk. Het lijkt heel romantisch. Finland in de lente. Smeltende sneeuw, blauwe meren, hoge wolken. Maar er is geen pest aan. Nee. Net als wanneer ik s ochtends naar mijn werk loop door het mooiste stuk van Amsterdam. De gracht de bomen de huizen. Het heeft geen enkele romantiek. Het zijn schillen van wat er vroeger was. Net of van niets meer is dat de dingen bij elkaar houdt. Leeg. Zoals het voor de schepping geweest moet zijn. Maar dan zonder schepping. Hallo. Hey. Alleen als het stoplicht voor de raadhuisstraat... net als ik eraan kom op groen springt... dan geeft dat nog voldoening alsof ze me aan hebben zien komen. <laughs> Maar dat is niet veel. Nee. Heeft Stefano dat nou ook? Nee. Maar op zijn werk is het een grote rotzooi natuurlijk. Hij gelooft alleen in zijn werk. Mm. En ik geloof dus niet in mijn werk. Sterker, ik kan geen enkel werk verzinnen waarin ik wel zou geloven. Maar je bent tegenwoordig wel altijd met je werk bezig. Ja, omdat ik het gevoel heb dat ik tekort schiet. Dat is Mieters. Toen Stefano in dienst was zat er een jongen op zijn kamer, die kwam uit Sicilië, een gewone jongen. Maar toen Stefano naar vroeg, wou hij niet zeggen wat hij deed. Maar hij deed natuurlijk wel iets. En toen Stefano ook nog eens vroeg, zei hij dan tenslotte dat hij metselaar was. <kijkt> toen zei Stefano natuurlijk dat hij dat heel belangrijk vond... want dat het belangrijkste is dat je een huis hebt om in te wonen. En toen werd die jongen plotseling verdomd enthousiast. Ja, eigenlijk is het verdomd belangrijk, zei hij... En vanaf dat ogenblik waren ze goede vrienden. <laughs> Verdomd niet dus. Je bedoelt dat ik met ze nou moet worden? Nee. Ik denk dat er in mijn geval meer is dat ik niet met mensen kan omgaan. Ik kan wel tussen mensen zijn, wat dat betreft ben ik niet als Frans. Maar alleen als ik niets met ze te maken heb... Zoals een vluchteling in een vreemd land. Ik heb daarover een mythische droom gehad. Ik zal je die voorlezen. Hoor je die uil? Is dat een uil? Dat is een bosuil. Die roept nu al een paar dagen. In de binnenstad? Hoor maar. Het lijkt wel of het van dat bankgebouw komt. Je vraagt je af wat dat dier heeft. Dat is al dagen? Daar... Ik hoor het al dagen. Hoor. Klinkt ontzettend triest. Ja. Ik heb me al afgevraagd of we de vogelbescherming niet moeten waarschuwen. Ja. Misschien roept hij een andere uit. Je denkt dat hij dood is? Voorbeeld. met al die bestrijdingsmiddelen. Heb jij dat rapport van Oetant nu al gelezen? Problems of Human Environment. Alleen wat daarover in natuurbehoud heeft gestaan. Wat denk je daar nu van? Dat het nog veel erger wordt. Daar ben ik nu ook zo bang voor. Binnen 25 jaar is het met onze beschaving afgelopen. Maar daar moet toch iets tegen te doen zijn? Nee, daar is niets tegen te doen. De mensen deugen niet. En als we hen er nu van weten te overtuigen dat het zo de verkeerde kant op gaat... Ze laten zich niet overtuigen. Ik hoop niet dat je gelijk krijgt. Ik ga even thee drinken. Dag, meneer De Rode. Dag, meneer Koning. Meneer Wichpold, één thee graag. Hebt u ons kunnen vinden? Ik dacht vandaag. U hebt vakantie? Nee, ik heb geen vakantie. Ik werk hier. Sinds wanneer? Sinds eergisteren. Ik zit bij Volkstaal. Maar ik heb de indruk... dat de afdelingen hier niet zoveel contact met elkaar hebben. Wat niet betekent dat we niet van elkaar houden... Misschien daarom. Wist jij dat de rode hier tegenwoordig werkt? Oh, ben je terug? Denk je ook niet dat hij op het bankgebouw zit? Ja, en ik begin te vrezen dat je theorie juist is.